2 uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas is een massagraf gevonden, melden lokale media. Er was een tip binnengekomen dat bij een huis in Liberty County, ten noordoosten van Houston, 30 lijken zouden liggen. Er zouden ook stoffelijke resten van kinderen bij zijn en een aantal lichamen zou zijn verminkt. De politie van Texas wil nog niet veel over de zaak kwijt. De omgeving van het huis is afgezet. Maar op een persconferentie is meegedeeld dat er nog geen bewijzen zijn voor de aanwezigheid van een massagraf. Wel is de FBI betrokken bij het onderzoek. In Brazilië is de kabinetschef van president Rousseff afgetreden. Antonio Palossi werd ervan beschuldigd zijn politieke functies te hebben gebruikt om zichzelf te verrijken. De kabinetschef werd beschouwd als vertegenwoordiger van het zakenleven in de Braziliaanse regering. Palossi's vertrek leidde tot speculaties dat Rousseff's regering een linksige koers zou gaan varen. De Braziliaanse aandelenmarkten reageerden negatief.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 Dan verkeersinformatie. Drie wegafsluitingen door werkzaamheden. De A2 Utrecht richting Amsterdam tussen knooppunt Amstel en Amstel Businesspark. De A4 Delft richting Amsterdam tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt de Meer. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. De weg is dicht tussen knooppunt Vaanplein en de afrit Oud-Beierland. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1, WNL. Dag en nacht en wij daartussen van 2 tot 4. Nog steeds wakker Nederland, elke week weer zo plezant. In Libië moet het binnen drie maanden vrede zijn, anders kunnen we het niet meer betalen. Nederlandse artiesten staan nu alweer in de rij om het Songfestival van 2012 te verliezen. De E3 Burst is begonnen en Nintendo komt met een nieuwe spelcomputer. De muziek is vannacht van Rupert Blackman. Welkom bij... Nog Steeds Wakker Nederland. Met Kasper Meijer en Erik Nusselder. En als u wilt reageren op dit programma, dat kan. U kunt twitteren naar het redactie WNL, redactie WNL... of gebruikt hashtag WNL of hashtag Radio 1. En uh, dan zien wij wat u van het programma vindt of wat u uh, kwijt wil. En dat uh, ja, zijn we benieuwd naar. Zeker. We beginnen vannacht met de bezuinigingen op het onderwijs. Ja, Premier Rutte die noemde net vandaag een absolute topprioriteit... de kwaliteit van ons onderwijs. Maar wat zegt een topprioriteit top in deze politieke tijden? Bezuinigingen zijn namelijk niet uitgesloten. Ja, de onderwijspartij bij uitstek D66 vroeger vandaag in de Tweede Kamer uitdrukkelijk naar. Maar garanties kunnen niet worden gegeven. Aan de telefoon D66, Tweede Kamerlid Boris van der Ham, goedenacht. Goedenacht. Heeft u ook de indruk dat het onderwijs echt een prioriteit is voor Mark Rutte? Nou. Uh... Als je hem op dat spreekgestoelte ziet en hoort, dan denk je, ja, dat zit wel snor. Maar als je gewoon naar de cijfers kijkt, dan zie je dat het kabinet per persoonlijk gewoon bezuinigt op onderwijs. En um, uh, wat er wordt geïnvesteerd, dat komt pas veel later in de kabinetsperiode. En je moet mij afwachten of dat geld ook daadwerkelijk uh, wordt uitgetrokken. Dus uh, de praatjes zijn er wel, maar uh, die die vullen geen gaatjes en we hebben volgens het rapport van het CPB een enorm gat, Want de onderwijskwaliteit holt achteruit. En uh, nou, dat heeft niet alleen met wat te maken, het heeft ook met beleid te maken. Maar uh, daar moet ook soms wel geld bij om ervoor te zorgen dat we het beste onderwijs in Nederland kunnen uh, bieden. En dat, uh, dat, dat geld heeft het kabinet niet. Nou, ja, maar ik denk ook een beetje raar. Aan de ene kant zeggen topprioriteit, maar geen garanties geven. Nee, wij hebben gevraagd van, nou ja, uh, hoe zit het nu precies? He, er worden natuurlijk heel veel bezuinigd, er zijn weer tegenvallers. Maar het kabinet heeft altijd gezegd, we uh, gaan niet bezuinigen op onderwijs. Dat is wel zo belangrijk. En Mark Rutte, toen nog VVD-lijsttrekker, uh, zei ook van, Hé, we gaan heel veel bezuinigen, maar zelfs in onderwijs gaan we investeren. Nou, of, uh, ja, en dan vervolgens stel je de vraag van, garandeert u dat bij de bezuinigingsrondes onderwijs uh, gespaard wordt? Ja, en dan zei hij ja, dat kan ik niet garanderen. En dat vind ik wel heel jammer want, en heel spijtig, omdat juist het onderwijs. een enorme belangrijke factor is om ook uh, de verdiencapaciteit van Nederland in de toekomst uh, te verhogen. En uh, ja, dat, uh, dat kan je niet doen met een uh, blank of met, met, met, met, met, met niks. Dat, dat moet je wel echt onderbouwen, ook met gewoon met pegels en met geld. Um, bijvoorbeeld, het CPB zegt, het centraal van um, die zegt van je moet ervoor zorgen dat je, een, um, uh, dat je veel meer investeert in, in docenten, in leraaropleidingen. Uh, dat je probeert iets te doen aan het leraartekort wat eraan uh, zit te komen. Uh, moet er moeten meer lesuren komen, zodat bijvoorbeeld uh, lezen, kunst en natuurwetenschappen uh, veel beter kunnen worden onder, onderwezen. Um, en als je daar geen docenten voor hebt, dan ga je dus in de problemen komen. En ja, daar, dat uiteindelijk kost dat altijd geld. U heeft het over geld. Ik heb ook dat rapport van het CBB even ja. ingekeken. Daar staat ook in: de laatste jaren is er per student alleen maar meer geld uitgegeven. Ja. Uh, maar daar is het ook niet beter van geworden. Dus om geld gaat het niet. Nou, er staat ook letterlijk: hè, de kwaliteit van leraren blijkt cruciaal te zijn voor de leerprestaties. Dus uh, wij zeggen niet: je moet zozeer, uh, zoveel geld naar de leerlingen schuiven. Je moet ervoor zorgen dat. De leraren eh, op zo'n niveau zitten dat ze ervoor kunnen zorgen dat ze het beste onderwijs kunnen bieden aan leerlingen. En het probleem is dat daar een enorm tekort aan gaat komen. Binnen een aantal jaar gaat er een enorme zwerm aan docenten gewoon met pensioen. Uh, en ja, die dat ler uh, leidt tot uh, te veel docenten die onbevoegd zijn, lage kwaliteit van de instroom, van de lerarenopleidingen. Uh, nou, dat soort zaken gaan echt een probleem opleveren. Ja, u, u heeft over de opleiding van de docenten. Is het ook een soort van marktwerking dat je met meer geld ook gewoon duurdere docenten kunt betalen, die misschien anders ergens anders zouden gaan werken? Nou ja, want uh, bijvoorbeeld in Finland, uh, daar hebben uh, zelfs uh, de docenten op, in het basisonderwijs ...hebben een masterdiploma, dus die uh, zijn hoog opgeleid. Nou, als je iemand hebt die hoger is opgeleid, moet je ook meer betalen. Dus wat dat betreft is dat één en 1. Uh, dat kost gewoon meer geld. En dan hoeft niet elke docent op mij, betreft heeft uh, academisch geschoold en ook nog eens uh, een master hebben, te hebben gehaald. Maar het is wel heel gek dat in het middelbaar onderwijs, het basisonderwijs, dat daar soms uh, hele uh, groepen aan docenten zijn, waar niemand... Een universitaire diploma heeft, heeft gehaald. En ja, ik vind dat dat, dat dat wel een kwaliteitsverbetering zou zijn in het onderwijs. En die we wel hard nodig hebben. Naast nou het kabinet aangegeven vooral te willen schuiven in de begroting. Niet echt bezuinigen, maar meer efficiënter te werk gaan. Zou dat niet precies kunnen zijn wat u eigenlijk wil? Kijk, uh, efficiënt omgaan met het onderwijsgeld, dat vind ik ook, er worden ook soms nog dingen uitgegeven in het onderwijs waarvan wij ook zouden hebben gezegd als we de regering hadden gezegd, dat stoppen we nu mee en dat geld stoppen we elders in het onderwijs. Maar met een beetje heen en weer schuiven uh, kom je er niet. Er zijn gewoon berekeningen gemaakt door, de, door het, door het team, door uh, allerlei deskundigen die hebben gezegd, je zou eigenlijk 2,5 miljard extra per jaar moeten uittrekken om het onderwijs op het juiste niveau te krijgen. Interessant was dat toen Mark Rutte van de VVD nog lijsttrekker was... dat hij precies hetzelfde zei. Want dat is heel belangrijk. Je moet 2,5 miljard investeren in onderwijs. Nou, dat vond D66 ook. Uh, maar je ziet dat nu de premier, uh, als, uh, als premier ook van dit CDA en PVV-kabinet... die ambitie heeft teruggedraaid. Dat is heel zonde, want nu marginaliseert hij dat geld ook heel erg. Uh, terwijl hij eigenlijk zelf als lijsttrekker van de VVD... hetzelfde heeft, be heeft beweerd en bepaald... Maar het geld is gewoon op, toch? Ja, het ja, is dus op. In die zin dat, um, uh, dat er inderdaad heel veel bezuinigd moet worden. Alleen je ziet dat het kabinet soms kiest voor. Uh, bezuinigingen en ook uh, om bepaalde bezuinigingen niet te doen, waardoor dus juist dit soort ambities rond onderwijs ook in gevaar komen. Om maar een voorbeeld te noemen: uh, in de sociale zekerheid wordt er maar beperkt hervormd. In de woningmarkt wordt er niet gekeken naar bijvoorbeeld het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Uh, bij de sociale zekerheid mag er niet aan toeslagrecht worden gekomen. De AOW wordt maar heel erg langzaam. ...opgevoerd naar 67, waardoor je dus heel veel uh, langdurig geld misloopt... ...om te investeren juist in de toekomst, namelijk in onderwijs. Dus als het kabinet echt zou willen... ...dat ze werkelijk uh, uh, zouden willen investeren in de toekomst. Dan moet je er ook voor zorgen dat je uh, ook andere keuzes maakt dan dit kabinet. Uh, soms harder. Hè, AOW sneller naar, naar, naar boven brengen, dat is een moeilijk verhaal. Maar D66 is bereid om dat te vertellen. Uh, ook de VVD wilde dat vroeger vertellen. Maar dan zijn ze al teruggekomen. Dat spijt ons heel erg en daardoor moeten ze dit soort domme keuzes maken. Ja. Tot slot, uh, Erik en ik uh, hebben ook uh, allebei wat uh, jaartjes gestudeerd... ...en uh, een, een, leuk, jaartjes. Een, een, een leuke studieschuld opgebouwd. Kunt u daar nog iets voor regelen voor ons? Nee. Die moet je gewoon afbetalen. Uh, en als jullie uh, een vorstelijk salaris hebben. Zoals je dat natuurlijk bij de NOS krijgt. Of bij PNL. BNL is heel zuinig met de belastingcenten. Ja, is een, uh, hele, ja. Nou, ik hoop dat jullie een goed uh, salaris krijgen. In ieder geval genoeg. Dat je daarmee je studieschuld langzaam kan aflossen. Mm -hmm. En dat is wel een sociaal stelsel. Zoals we dat in Nederland hebben. Dus als het je uiteindelijk niet lukt. dan hoef je het niet terug te betalen. Maar ik vind het als D66 ook belangrijk. Dat studenten ook na hun studie nog blijven nabetalen voor hun studie. Omdat ze daar ook voor van hebben. Kijk eens wat een prachtige baan nu heeft als journalist. Dat is toch fantastisch? Ja. Dus nou ja, dat kan je voor een deel ook weer terugbetalen. Ook hebben ze vragen van iedereen. Wel. Uh, het is allemaal hier gratis. Driekwart van je opleiding wordt betaald door de samenleving, door de belastingbetaler. En wij zeggen, nou, één kwart mag je daar best vanzelf uh, terugbetalen. Dus, uh, nou ja, Gewoon daar gaan we taal, niks uiteraard. aan doen. Uh, als, op het moment dat je het kan betalen, moet je het terugbetalen. Okay. Ik zal braaf mijn uh, bedrag overmaken iedere goed, maand. Dan, uh, goed, dan werken wij nog maar even door. Uh, en dan danken we okay. u hartelijk voor uw tijd. Tweede Kamerlid Prima, van D66, Boris van der de Habbe. Goedenacht. Goedendag. Het is elf minuten over twee, dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Zometeen ons satirische journaal van de Speld, maar eerst Libië. Ja, Defensie moet nog maximaal drie maanden actief blijven deelnemen aan de NAVO-actie in Libië. Dat stellen PVV, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Dit jaar is er nog maar 10 miljoen euro over voor militaire missies, dus ja, het geld is gewoon op. Aan de telefoon hebben we nu Henk-Jan Ormel, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedenacht. Goedenacht. Hoe staat uw partij hier tegenover? Nou, wij vinden het uh, van belang dat wij uh, deelnemen aan de missie in uh, Libië. We hopen dat die missie zelfs korter dan drie maanden uh, nog nodig is. En uh, ja, er is inderdaad nog maar 10 miljoen euro voor missies dit jaar. Dus over drie maanden, uh, dan moeten we goed kijken van uh, wat is er dan nog nodig en waar halen we het dan geld vandaan? Maar u denkt dus dat binnen drie maanden uh, de situatie in Libië opgelost kan zijn? Dat hoop ik, want uh, wat wij daar doen is um, uh, de bevolking uh, beschermen conform een VN-resolutie tegen het regime van Gaddafi. En Gaddafi die, verlie, uh, die verliest behoorlijk terrein en uh, wordt nu ook al overdag gebombardeerd. Er wordt echt uitgeschakeld, alle commandocentra waarin nog uh, wordt geprobeerd om tegen de eigen bevolking op te treden, worden één voor één getroffen. Ik hoop dat dat geen drie maanden meer duurt. Ja. Er is op dit moment nog 10 miljoen euro budget over, dus dan moet het ook wel binnen die drie maanden uh, afgerond zijn. Want anders is het geld gewoon op, lijkt me. Uh, dat geldt dus voor de, voor de Nederlandse bijdrage en uh, wat er op dit moment mogelijk is... Over drie maanden dan is er een nieuwe situatie, dus we zullen zien hoe het dan is. Uh, ik ga er vooralsnog vanuit dat het binnen drie maanden mogelijk moet zijn om de NAVO-missie in, uh, NAVO in Libië te beëindigen. Gewoon omdat het conflict dan is opgelost. Ja. Maar Uw minister van uw partij, minister Hille, die heeft aangegeven gewoon door te willen gaan met de missie. Totdat de politieke en militaire doelen zijn gehaald. Dus ik neem aan dat dat ook betekent, ook als dat niet binnen die drie maanden is. Ja, maar dat is nu nog te vroeg om dat te zeggen. Uh, drie maanden is een hele lange tijd. Uh, ik verwacht echt dat we uh, niet voor het probleem komen te staan wat we nu schetsen. Dus laten we niet praten over problemen die mogelijk nooit zullen optreden. Maar ja, je kan het hebben over die 10 miljoen euro die we dan nu misschien hier aan opgaan. Maar wat nou als er gedurende het jaar nog iets anders gebeurt Waar we ineens defensie voor nodig hebben? Ja, dan moeten er dus andere middelen worden gevonden. En wat niet meer kan en wat in het verleden is gebeurd, dat is dat binnen het defensiebudget... ...middelen werden gevonden. En dan krijg je dat defensie... ...in feite zichzelf opeet. Nou, defensie is door de bezuinigingen... dermate hard getroffen dat dat niet meer kan. Daar zit geen rek meer in. Nee. De, de militaire inbreng van Nederland... ...is met zes F-16's en één mijnenjager... Ja, ...redelijk beperkt in vergelijking... ...met bijvoorbeeld de Fransen en de Britten. Welke toegevoegde waarde hebben de Nederlanders... ...daar in Libië op dit moment? Nou, wij zijn uh, onderdeel van een uh, coalitie die in NAVO-verband daar bezig is. Er zijn dertien uh, uh, lidstaten bij betrokken. Uh, de NAVO heeft uh, het dubbele aantal uh, lidstaten. Dus wat dat betreft doet Nederland echt wel behoorlijk zijn best. En uh, draagt Nederland behoorlijk bij. Uh, het zou prettig zijn als ook de andere lidstaten wat uh, actiever gingen bijdragen. Zou er een ander, ander lidstaat zijn dat onze taak over kan nemen over drie maanden als ons geld op is? Nog dertien. Uh, er zijn een uh, fors aantal lidstaten die op dit moment minder doen dan Nederland. Dus dat is ook nog een mogelijkheid, dat, dat, uh, dat er een soort toerbeurt komt van lidstaten. Uh, bijvoorbeeld Duitsland, die uh, doet niet actief mee. Het kan best zijn dat over drie maanden daar anders over gedacht wordt, ook in Duitsland. En stel dat het nou niet lukt om het stokje over te dragen... en uh, ja, Libië is niet af, om het maar zo te noemen over drie maanden... lopen dan andere missies naar Kunduz en Somalië bijvoorbeeld? Lopen die een risico? als minister Hille besluit om door te gaan met deze missie in Libië? Nou, Kunduz, daar zijn al uh, afspraken over gemaakt. Dus uh, de missie in Kunduz gaat uh, door. Uh, waar dan geld vandaan moet komen, dat moeten we op dat moment bekijken... of dat überhaupt nog nodig is. Want uh, mijn voorspelling is dat uh, de crisis in Libië uh, binnen die drie maanden is opgelost. Huh. Daar bent u wel stellig in. Nou ja, weet u, als dat niet zo is, dan uh, hebben we over drie maanden een nieuwe situatie waar we dan over moeten praten. Ik vind het nu echt te vroeg. Maar de regering is toch vooruitzien? Dat is zo. Maar uh, drie maanden is een hele tijd in de internationale politiek. Dus dat wij uh, drie maanden langer meedoen, uh, dat is wat we nog uh, met de Kamer, uh, als Kamer met de regering moeten bespreken. Uh, hoe gaan we meedoen? Uh, hoe gaan we dat precies invullen? Nou, dat gesprek komt nog. En uh, dat gesprek hebben we eventueel over drie maanden weer. Ik heb het eigenlijk nog nooit gehoord, volgens mij, in de Nederlandse politiek. Zo van ja, we willen de missie wel doen, maar ja, het geld is op. We zitten met, met een hele moeilijke financiële situatie. We zitten met ongekende bezuinigingen. Uh, zeker uh, ook bij defensie. Daar slaat het nu als een van de eerste departementen behoorlijk neer. Uh, we gaan alle tanks gaan verkopen, uh, veel minder helikopters. Nou, dat toont aan. Dat uh, dat het een hele moeilijke fase is. Toch neemt Nederland zijn internationale verantwoordelijkheid en neemt deel aan uh, een internationale missie. In het belang van de mensen daar in Libië. Ja, misschien willen we wel gewoon te veel met het budget dat we hebben. Ja, maar we hebben niet een leger om alleen maar in de kazerne te zitten. We hebben een leger om uh, bij te dragen aan de bescherming van Nederland. En dat is niet alleen maar uh, boven de Waddeneilanden vliegen. Dat is ook uh, internationaal betrokken zijn. En dat is wat Nederland doet. Hm. Goed. We hebben dus nog uh, drie maanden. En uh, nou, mocht het anders lopen, dan hopen wij u tegen die tijd weer aan de telefoon te hebben. Prima. Dan uh, blijf ik weer wakker voor u. Oké. Okay. Hartstikke mooi. Dank u wel, Henk-Jan Ormel, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dank u wel voor uw tijd. Zometeen live muziek van Rupert Blackman... maar eerst ons satirische journaal van onze vrienden van de speld. Zoek jij ook een goed onderhouden Honda Civic 1.4 liter uit 1997... met 215.000 kilometer op de teller? Kijk nu snel op http://auto.marktplaats.nl/slash 341618 honda civic 1 4 i 428-341618-honda/sivic-1-4-i-1997-super-onderhouden-auto-hoge-inreil.hml. En schaf morgen nog jouw droomauto aan met trekhaak, verstelbare koplampen, een spoiler, getint glas en een achteruitwisser. Marktplaats waar klasse de uitzondering is. Globaal nieuws van de speld met Diederik Smit. Ja, goedenavond, van harte, welkom bij Globaal nieuws. En u hoorde de leader van dit programma. Bij ons in de studio is muzikoloog Dirk Sluiter... om erover verder te praten... Ja, Dirk, je hebt net uh, naar de lieder geluisterd. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het heel indrukwekkend. Uh, met name dus de, de energie en, en de urgentie. Uh, die dus ook al in de haarvaten van die melodie zit. Mm -hmm. uh, Want die melodielijn aan zich, ja, dat is natuurlijk uh, krankzinnig. Je zou zeggen, hoe haal je het in je hoofd om zoiets te doen? Ja. Uh, maar dat is dus zo gewaagd. En het stelt daarmee dus ook alle andere leaders in vraag, wat mij betreft. Oké. Okay. Want uh, waren er ook dingen die je tegenvielen aan de leader? Nou ja, halverwege was er een moment dat ik dacht... ja, nu zou het koor ingezet moeten worden. En dat is ja, op dat moment eigenlijk een gemiste kans. Ja. Uh, en dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de eindleader. Uh, daar kunnen we misschien even naar luisteren. Ja, dat is goed. Oh, nee, wacht. Tot volgende week. Hij ja, was uh, kort maar krachtig deze keer, het globaal nieuws van de Speld. Mocht u nou meer van dit soort uh, dingen willen lezen en uh, beluisteren op internet... dat kan op www.speld.nl. Iedere week hebben we bij Nog Steeds Wakker Nederland een band of artiest te gast die live bij ons komt spelen. En de zanger van vanavond is opgegroeid in Londen. En de liefde bracht hem drie jaar geleden naar Nederland. Het was niet eens het plan om hier te blijven wonen, maar het leven in Nederland bevalt hem goed. Hij heeft een band om zich heen gevormd waarmee hij aan een nieuw album werkt. Bij ons in de studio is Rupert Blackman met zijn band. Goedenacht, heren. Hallo, goedenacht. Uh, Rupert hebben we hier en Jan. Uh, welkom in de studio. Uh, we kijken altijd een beetje terug op de dag in ons programma. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Wat heb jij gedaan? Ik heb, uh, we hebben gerepeteerd vanochtend om ja, klopt. heel vroeg, tien uur, wat voor een uh, pop best uh, <laughs> extreem is. En dan uh, ik heb ik les gegeven. En jij? Um, ja, niet zoveel. <laughs> <laughs> uh, Rupert, je bent opgegroeid in Londen. Ja. Hoe bevalt het leven in Nederland? je? Um, ja, rustig. Ja? Ja. Ja. Het is, um, ja, ik ben uh, nu uh, drie jaar in Nederland en uh, het, is niet, ja, het is zeker niet mijn eerste taal, dus uh, nou, maar ik, hoor, ik, ik ga het niet um, ja, hoor. Uh, ja, ik kan proberen, maar ik vind het heel, uh, heel leuk in Nederland. Ja. Heel leuk. Nou mooi zo, wij ook. Oké. Okay. Uh, wat, wat, uh, wat voor muziek maak je? Ja, um, ik denk uh, pop, nu ja inmiddels pop Hij is acoustisch ja, uh, singer songwriter van, uh, maar inmiddels door de band omheen en dat we als we op een podium staan en ook met drums erbij ik op elektrische gitaar en zo dan is het toch echt pop ja. maar zeker met de charme van de singer songwriter nog dus, uh. en de band is naar nou jou vernoemd uh, mm -hmm. beschrijf jij ook alle muziek Rupert ja ja wow, bijna alles bijna. Ja. ja bijna en waar gaan je nu maar zoal over um, ja um. <laughs> Ja, yeah, everything. Alles. Ja, uh, um, yeah, Nederlands. Everything that's just happened, you know, uh, through, through the last... Wa was je in Engeland ook al met muziek bezig? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, zeker. Sinds het echt klein was. En, en ho hoe ben je dan hier aan je bandleden gekomen in Nederland? Um, ik heb een... Uh, <laughs> een briefje geschreven ja. uh, en uh, dan uh, ja, op, uh, opgehangen heel ja, goed. In, yes. uh, in de HK, HKU <laughs> in Utrecht. De Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Ja, Kijk eens aan. ja. ja Dat is wel een heel oldschool manier van old en uh, yeah. band uh, bij elkaar schapen. Yeah. Nou, we zijn blij dat het in ieder geval gelukt is en dat jullie hier bij ons zijn om te spelen. Jullie zijn de hele nacht hier tot vier uur s'nachts uh, om een paar Prima. nummers te doen. En het eerste nummer dat jullie gaan doen is If You Only New. Dus ik zou zeggen, uh, okay. neem jullie plekken in aan de instrumenten. En uh, u thuis, u kunt via Twitter ons laten weten wat u ervan vindt. Twitter dat dan naar redactie WNL. redactie WNL is onze naam. Of gebruik de hashtag, dus hekje WNL. En dan vinden wij dat bericht. We zijn benieuwd wat u vindt uh, van Rupert Blackman. Hij is hier in de studio en ze spelen If You Only Knew. Sing that song It's been so long since I felt at home We wandered through the rain Holding all of her pictures in my hand It's been so long since my mind would I had a plan, but now every second seems to count, cause I could see a little light come shining through that cloud, and I would surrender to your heart and to your mind just to be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 Ja, dat is weer heel andere muziek, Casper. En die fijne muziek uit Suriname brengt ons ook gelijk richting dat land. Meestal uh, hebben we het dan over president Boutersen. Maar vandaag stond Suriname in het teken van iets heel anders. 22 jaar geleden gebeurde er in Suriname een tragisch ongeluk. Door een mislukte landing van een SLM-vliegtuig kwamen er 176 mensen om het leven. Daarbij vonden ook 14 spelers en de coach van het kleurrijk voetbalelftal de dood. Slechts 11 mensen overleefden toen die crash. In Nederland werd in Amsterdam-Oost de jaarlijkse herdenking gehouden. Maar in Suriname zelf werd de grootste vliegtuigramp in de geschiedenis van Suriname niet herdacht vandaag. Onze correspondent Pieter van zit in Paramaribo. Goedenacht. Goeienacht. Ja, mijn eerste vraag is natuurlijk, waarom werd het in Suriname zelf niet herdacht? Ja, er zijn eigenlijk twee redenen zoals ik het heb vernomen op de eerste plaats. Is het omdat er uh, sinds 1999 zijn er uh, monumenten ter ere van uh, die vliegtuigramp. Eén monument staat in Paramaribo zelf en één monument staat denk ik op de plek precies waar het toestel is neergestort. Dat is uh, ongeveer 50 kilometer buiten de stad bij de luchthaven. En die monumenten zijn er dus sinds 1999 en sindsdien heeft de overheid ook besloten om uh, herdenkingen hier uh, niet meer jaarlijks te houden en dat is eigenlijk uh, symptomatisch voor de tweede reden die ik wil aanhalen is dat herdenkingen in Suriname, ja daar zijn ze eigenlijk altijd heel slecht in. Oh. Suriname is een beetje slecht in zijn eigen geschiedschrijving. Er zijn heel weinig eigen geschiedenisboeken, geschiedenisonderricht uh, ja, op het onderwijs en het uh, plaatselijk onderwijs. had ook heel weinig over de eigen historie. En uh, ja, ik denk dat het een beetje daaruit voortvloeit dat er uh, weinig historisch besef is soms over bepaalde, uh, ja, toch tekenende zaken. Zoals inderdaad gezegd, de grootste vliegtuigramp. Maar de gemiddelde Surinamer weet dus misschien niet eens dat dat vandaag 22 jaar geleden was? Wel, ik zou zeggen de, de jonge Surinamers die ja, toen eh, ja, net geboren waren of nog niet zelfs, die, die zullen het misschien niet weten. Want zoals gezegd is de herdenking hier niet gebeurd. Maar ik weet wel dat het onder, onder uh, mensen die toen twintig en ouder waren echt een heel groot ding was. Want uh, die, die uh, crash was om kwart voor vijf s morgens en het was hier al om, om onmiddellijk op het nieuws. En uh, ik herinner me een gesprek met een Surinaamse collega, ook een journalist. Die me vertelde dat hij net was opgestaan uh, om vijf uur morgens voor de radio-nieuws. En in eerste instantie dacht hij dat het om een crash ging in Amerika of Japan ofzo, omdat mm -hmm. niemand besefte dat het in Suriname zou kunnen gebeuren. En onmiddellijk toen het duidelijk was dat het in. Uh, in, in Suriname was inderdaad kolonnes, auto's vertrokken naar, naar die plek, eh, op Sanderij, heet die plek, om, om, om het wrak te zien en ja, om te zien wat er gebeurd was, omdat niemand het kon geloven. Ja. Zijn er nou nog Surinamers die zelf dingen ondernemen om, uh, om uh, de ramp te herdenken vandaag? Wel, dus normaal is het de bedoeling dat om de zoveel jaar uh, studieprof bijvoorbeeld een krant leggen bij het monument in de stad... Maar ook dit jaar is het niet doorgegaan... omdat er eh, normaal zouden er wel Suriprof's in het land geweest zijn vandaag. Maar om een dispuut met de sponsor... en het is een heel ander verhaal waar ik eerlijk gezegd ook niet precies het fijne van weet. Maar wat wel zo is, is dat de Suriprof's ook niet afgereisd zijn dit jaar naar Suriname. En zonder Suriprof dus ook geen krantlegging. Maar gingen er nog veel mensen naar het standbeeld toe, voor zover jij weet? Uh, voor zover... Ik weet, dus ik heb het bijvoorbeeld zelf ook nog nooit meegemaakt dat er een uh, herdenking was. En uh, ik zit hier nu ook al drie jaar, dus hmm. ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus uh, en, ja, het is een beetje zoals ik zeg, er zijn hier niet echt zo, ja, vaak verbazen, maar ook niet echt veel grote herdenkingen. Hmm. En uh, in Nederland werd het wel herdacht, normaal gesproken op uh, um, drie verschillende uh, momenten. Maar er gingen twee vandaag om onbekende, re onbekende redenen niet door. Is het een slechte zaak, denk je? Ja, ik vind het sowieso een slechte zaak voor, um, voor het historisch besef van een land... dat, een, dat het geschiedenisonderwijs bijvoorbeeld niet altijd uh, over de eigen geschiedenis gaat. Ik vind het sowieso een uh, slechte zaak voor het land... dat, in, dat uh, kinderen van nu niet weten wat de grootste ramp was. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, nou, in ieder geval dankjewel voor je toelichting. Uh, Pieter van Malen vanuit Paramaribo, we dank je weer en een goede nacht. Graag gedaan. Het is, uh... en, en inmiddels <laughs> is het uh, alweer twee over half drie. Dat betekent de hoogste tijd voor het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Robert Smit. Ja, een bizar verhaal vandaag uit uh, Texas. Uh, daar is namelijk het kleine dorpje Liberty County ten oosten van Houston in Rep en Roer. Een waarzegster, een waarzegster houdt de politie daar flink bezig omdat zij zou voelen dat er een massagraf van ongeveer 30 lijken in een achtertuin zou liggen. De politie is bij het desbetreffende huis gaan kijken, maar kon helemaal niets vinden. En de waarzegster veranderde plotseling van gedachten en zei dat de politie bij het verkeerde huis zou zijn. Uh, naar een ander huis toegestuurd en de politie heeft inmiddels een huiszoekingsbevel ontvangen uh, bij dat huis en is druk bezig in die achtertuin. Ja, de sheriff van uh, Liberty County heeft echt eerder dit uur al gesuggereerd tegenover lokale media dat er niet echt bewijzen zijn voor een massagraf. En dat is ja, toch wel vrij bizar hoor, want uh, grote media als uh, CNN, CBS en Fox, uh, die brachten het echt al als breaking news. Dus ja, het wordt uh, ongetwijfeld nog wel vervolgd uh, de rest van het uur. Ja, Spaans nieuws. Uh, de Spaanse schrijver en oud-minister van cultuur, Jorge Semprún, is overleden. Tot zijn veertigste streed hij als communist fanatiek tegen het regime van generaal Franco... en pas daarna ging hij boeken schrijven. Enkele van bekende werken van hem waren zijn debutboek, De Grote Reis... Wat een Mooie Zondag en Buitenbewustzijn. Tussen 1988 en 1991 was hij werkzaam als minister van cultuur. Semprún werd 87 jaar... En uh, nog een nieuwtje uit de Verenigde Staten. Daar in Phoenix zijn namelijk zeven mensen gewond geraakt na een explosie in een fabriek van een microchipfabrikant. De honderden mensen die in de fabriek werken zijn on onmiddellijk geëvacueerd. En volgens persbureau Reuters zijn er in elk geval vier mensen naar het ziekenhuis gebracht met nog onbekende verwondingen. Momenteel wordt de oorzaak van de explosie onderzocht. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Robert Smit. Volgend uur ben jij weer bij ons terug. En het is inmiddels vier minuten over half drie. Dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. We zijn er iedere dinsdag op woensdagnacht tussen twee en vier. Na het ongekende succes van de Wii zat iedereen op het puntje van zijn stoel... om te zien wat voor magische trucjes Nintendo nu weer uit zijn mouw zou schudden. In Los Angeles vindt deze week de E3 plaats. Dat is een van de grootste gamesbeurzen ter wereld. Gameontwikkelaars en uitgevers showen daar hun nieuwste spellen. En Nintendo gaf vanavond hun persconferentie. Boris van der Ven is gamejournalist van het... TV-programma Gamekings. En hij is momenteel in Los Angeles. Hij heeft ook al heel wat gezien. Goedenacht, Boris. Goeiedag. graag goedendag eigenlijk voor mij. Ja, voor jou goeiedag. Voor ons nacht. Jij was erbij bij de persconferentie. Wat, uh, wat wordt de nieuwe console van Nintendo voor iets? Uh, Nintendo heeft uh, een nieuwe console aangekondigd inderdaad... in de persconferentie vanochtend. Het, ga, het hele project gaat Wii U heten. Een beetje een lastige naam. Daar moet je ervan aan wennen. Uh, maar het is gewoon een hele nieuwe generatie hardware... Met nieuwe, uh, ja, nieuwe mogelijkheden, nieuwe graphics. Het ziet er allemaal heel HD uit. Het lijkt een beetje op uh, PlayStation 3, Xbox 360. Een beetje, dat, een beetje die kwaliteit, dat niveau. Mm -hmm, ja. En uh, ja, daarnaast een, een heleboel nieuwe games. En het, het, het goede nieuws is eigenlijk dat ze gewoon weer, weer aan de slag gaan om de echte gamer uh, uh, ja, te overtuigen af van het feit dat Nintendo uh, een echte gamespartij is en een, en een volwaardige console heeft. Ja. Er is vaak een beetje discussie tussen de wat dan casual gamers... dat zijn de mensen die zo af en toe een spelletje spelen aan de ene kant... en de hardcore gamers aan de andere kant. Uh, nou, de Wii heeft met al zijn sport- en spel spelletjes uh, ontzettend veel publiek onder die casual gamers uh, gewonnen. Maar de hardcore gamers, dus de mensen die echt heel fanatiek... met spelletjes bezig zijn, die, uh, die waren wat minder blij. Worden die nu wel weer blij van die Wii U... Ik denk het wel, want uh, kijk, de reden dat uh, Nintendo uh, die echte gamer een beetje kwijt is geraakt, is omdat ze heel agressieve marketingcampagnes hebben gevoerd. Uh, commercials waarbij je altijd gezinnetjes in beeld zag. En uh, het is gewoon, ja, weet je, de, een, een echte gamer is niet iemand die, die, die, die, die, die met zijn moeder en met zijn oma en zijn tante gaat lopen gamen. Dus dat, uh, en daarnaast zag je gewoon andere platforms zoals de Xbox 360 en de PlayStation 3 die hadden gewoon echt schitterende graphics. En uh, de, de eerste Wii was gewoon nog SD, dat was nog niet eens HD. En ja, daarom is dit gewoon een hele grote stap. En ja. Nintendo heeft zich gewoon gerealiseerd van het is leuk dat we zoveel Wii's verkocht hebben. Maar heel veel van die mensen hebben zo'n Wii gekocht en vervolgens nooit meer een game gekocht. Terwijl echte gamers, die, uh, ja, die kopen gewoon elke maand al een game. En dat, uh, dat is toch wel heel erg interessant, zegt Nintendo. Ja. Nou, dan blijft Nintendo natuurlijk wel vernieuwend. Wat is het, het nieuwe snufje dat ze hebben verzonnen voor de, voor de Wii U? Ja, de Wii U heeft een controller en die controller is eigenlijk een tablet. lijkt een beetje op de iPad. Uh, er zitten wel, zitten wel besturingen, uh, een soort pookje en een paar knopjes waar je op kan drukken. En daarmee bestuur je de games. En het leuke is dat daar dus ook een touchscreen op die controller zit. Het is een vrij groot ding. En op die touchscreen kun je weer allerlei dingen zien die te maken hebben met die game. Dus als je bijvoorbeeld door je controller heen kijkt, of op het scherm van je controller kijkt... Lijkt het lijkt net alsof je er doorheen kijkt waar je iets anders ziet. Uh, stel dat je op je tv-scherm een duikboot ziet... dan kijk je op je controller door de periscope. Zoiets. En dat, uh, dat is echt heel erg leuk. Nintendo die is vaak als eerste met vernieuwingen gekomen. Zoals uh, bijvoorbeeld de bewegingssensor met de Wii. Denk je dat, dat deze trend met een, een soort tablet in de controller... dat ze daar ook weer trendcentent mee zullen zijn? Dat anderen dat na zullen doen? Ja, ik denk het wel. Het is wel zo dat anderen uh, ook wel zoiets zullen doen. Of misschien uh, op, op een zekere mate ook al hebben gedaan. Want Nintendo, of uh, Sony heeft natuurlijk ook met de PSP. Daar kun je ook wel op PSP of uh, PS, PlayStation 3 games besturen met je PSP. Uh, alleen Nintendo die, uh, die doet het op een heel andere manier. En uh, ja, ze zijn wat dat betreft gewoon heel erg slim. Dus ze snappen heel goed dat, dat gamen draait om plezier maken en dat je die. Ja, dat je de voorwaarden daarvoor moet scheppen. En, en dit, dit lijkt wel weer iets heel nieuws te gaan doen. Ja. De E3 gaat niet alleen over Nintendo natuurlijk. Sony en Microsoft hadden hun persconferentie gisteren al gegeven. Waarvan was jij nou het meest onder de indruk? Um, ik, was zelf, uh, ik ben heel erg onder de indruk ook van de, uh, van de nieuwe handheld van Sony. Dat ding heet de PS Vita. PSP Vita gaat het heten. Uh, PlayStation Vita. En, en ja, dat... Ja, het is gewoon echt een volwaardige opvolger van de PSP. Uh, het ding heeft een veel grote scherm. Het is heel HD, dat zag er echt heel goed uit. Ik heb er echt ik er tien minuten geleden mee in mijn handen gestaan. Vond heel tof. Maar als je gewoon, het hebt over games, dan denk ik dat uh, de Persconferentie van Electronic Arts uh, de meest interessante titels liet zien. En dan met name een game uh, Battlefield 3. Die, uh, die echt mij en al die volledig weg heeft geplaatst. Microsoft die uh, uh, bracht dit jaar de Kinect op de markt. Dus een camera voor de Xbox 360 spelcomputer waarmee uh, eigenlijk je lijf de afstandsbediening is. Heb je nog nieuwe dansspelletjes gezien waar je enthousiast van werd? Ja, er was een hele uh, vrachtwagenlading aan nieuwe uh, springen voor je televisiespelletjes. Vind je dat wat? Uh, nee, omdat ik gewoon zoiets. Ja, ik, ik heb geen zin om voor mijn tv te, te gaan springen. En ik denk ook dat uh, er is absoluut een markt voor. Dat heeft Nintendo ook al laten zien. Maar voor, ja, voor echte gamers is dat niet heel erg interessant. Wat ik gehoopt, had, is dat Microsoft een paar games uh, zal laten zien... die niet alleen maar leuk zijn voor mensen die voor een tv willen springen... maar ook voor mensen die een beetje uitdaging zoeken in, uh, uh, in hun games. En dat, uh, ja, dat hebben ze eigenlijk een beetje achterwege gelaten. Dat vind ik heel jammer. Oké. Okay. Nou, we wensen jou nog heel veel plezier op de E3. Is het, is het leuk om daar te zijn, ook al is het je baan? Ja, het is super vet. Dus uh, alle nieuwe games die uitkomen de aankomende jaren... die worden hier neergezet. En het is gewoon één groot circus. Uh, iedereen loopt hier verkleed. En uh, met nieuwe producten is er met pruiken op. Met, met spullen die ze krijgen op stands. En uh, ja, het is gewoon een hele leuke sfeer. Het is echt heel tof. En uh, indrukwekkende Booth Babes ook? Uh, niet zoveel als vroeger, maar er zijn zeker een paar boothpapes. Uh, boothpapes okay. voor de mensen thuis, dat zijn uh, mooie dames... die bij een stand staan om een beetje de aandacht te trekken. Toch, yes. zoiets? Inderdaad, dat is het precies. Oké, okay, hartelijk dank Boris van der Ven van het tv-programma Gamekings... en ongetwijfeld ook op jullie website het laatste E3-nieuws te volgen. Gamekings.tv, als ik het goed zeg. Yes, absoluut. Dank je okay. wel. Oké, okay, hartelijk dank en veel plezier daar. Okay, graag doei doei. Dankjewel. 10 minuten over half drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland. En het is alweer tijd voor onze favoriete rubriek: het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Want als je in het woordenboek zoekt op rubriek, dan staat daar afdeling in een krant of tijdschrift dat aan een bepaald onderdeel is gewijd. En dan vraag je, je toch af: is het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was, wel de titel van een rubriek waard? Ja, dat doet natuurlijk helemaal uh, niet ter zake. Het gaat om de leuke fragmenten van de regionale omroepen. Dus laat dat filosofische gelul even zitten, Kasper. En uh, laten we snel <lacht> beginnen met die fragmenten. Dan gaan we kijken hoe het uh, met jouw dierenkennis zit. Want dit is een... Een hond, denk ik. Ja, heel goed. En dit zijn... En kleine katjes. Juist. En uh, ja, die twee, dat gaat natuurlijk zelden goed samen. En normaal gesproken dan gaat hij achter de katten aan om ze te vangen en ze weg te jagen van het erf. Dus daar had ik helemaal niet achter hem gezorgd. Maar in Hengelo kan dat best. Daar voedt een hond drie kleine kittens op. Het is echt heel, heel zorgzaam voor... ja. En de kleintjes ontvangen die zorg van het hondje alsof het hun bloedeigen moeder is. Dat maakt niet uit. Ze worden net zo behandeld als, als, hun, als hun eigen moeder, denk ik... De moeder, de hond, die lekt ze gewoon net af, net als de moederkat dat doet. De drie kleine katjes werden achtergelaten door hun moeder... en waren eigenlijk ten dode opgeschreven. Totdat... De hond die hoorde dat gemiaal van die kleine kittens. En die heeft ze zich al onbekommerd... Die, die ging erbij liggen en die laat ze drinken. Veel melk valt er natuurlijk niet te halen bij de zevenjarige Noortje, die zelf nooit moeder heeft mogen worden. Maar dat wordt opgelost met printa van de boer en de boerin. En natuurlijk de liefde van Noortje. Ja, al moet het nog wel blijken of zo'n hondenopvoeding voor katten wel goed is. En u bent niet bang dat die, die katjes nou straks gaan lopen blaffen op het erf? <laughs> ja, dat moeten we afwachten. Dat kan maar zo. <laughs> We gaan snel verder naar het romantische Limburg. Daar werd getrouwd. Toeval of niet, dat is natuurlijk de vraag. Het zal nog even door het hoofd van Nick hebben gespookt... toen hij in een Rolls Royce zijn Bianca kwam ophalen. Oh, is hey, dat is niet zo. dat nog niet. <laughs> de verslaggever die spreekt over toeval, want het is natuurlijk niet zomaar een huwelijk. Op 14 januari 1982 werden ze geboren. Allebei vroeg in de morgen. 18 jaar later kwamen de twee elkaar tegen in discotheek Apollo. Maar het verhaal wordt nog onwaarschijnlijker. Nou, mijn mam stond eerst al aan de badkamer om ons af te luisteren, want ze weten welk nieuw vriendje dat ik toen bij Toes kwam. Ik zei, oh, ze is eerste met op de kraamafdeling gelegen. Die twee zijn dus op dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis geboren. En zij was er natuurlijk laaiend enthousiast over. Dus toen had ik in eerste instantie acties van... oh, wat heb ik nu aan mijn fiets hangen, daar heb ik helemaal zin in. Nicky, die kreeg het verhaal trouwens pas later te horen. Nou ja, hij kreeg het wel eerder te horen, hij snapte er alleen niets van. En dat vinden we helemaal niet vreemd. Nou, daar stond toen zo, dat is mooi, is ik er vroeg op. En hij ze zei van, ik heb een vriendin, een Bianca uit Echel. Ik zeg, dan is dat Bianca Lamme. Ik zeg, daar heb ze vroeger al bij gelegen. Al met al een mooi verhaal natuurlijk. Erik, jij spreekt uh, vloeiend Limburg. Er is alleen één probleem. Maar kan er natuurlijk maar één de oudste zijn? Ik ja. Anderhalve ja. oor, hoor En wie verhult zich dat tot elkaar? Ja, wat zal ook nog meer zeggen? Het is uh, duck tegen met je broek. Het is, uh, het is niet altijd even handig nee. En van Limburg gaan we nog even naar Groningen. Daar heeft iemand het blijkbaar niet zo op onze premier. Er kwam een meneer binnen en die uh, vroeg eigenlijk al vrij gauw... of hij misschien iets kon gebruiken. Hij wilde graag een kopje koffie... Dus dat, heb ik, dat ging ik voor hem maken, in de keuken. En toen ik terug kwam lopen, toen zag ik Mark Rutte liggen. Mark Rutte? Liggen? Wat een raar verhaal. Karikaturen maken is het beroep van Johanna Verenhuis. André Rieu, de koningin. Herman Brood en andere bekende figuren heeft de karikaturisten al in de vingers gehad. De beeldjes zijn zo goed dat ze internationaal in de smaak vallen. Ah, ze maakt dus kleipoppetjes van bekende mensen. Maar wat is er nou precies kapot aan onze leider? Eén hand is alleen afgebroken en zit nog op het, op het voetstuk. Hij mist een brillenglas en zijn stropdas is in drie stukken. Ja, wat er precies gebeurd is, dat blijft nog een raadsel. De enige bezoeker was snel verdwenen, maar liet wel 100 euro achter. Nou, hartelijk dank, maar. Ik had liever een briefje met een toelichting gehad. Ja. Tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Zometeen gaan we bellen met Anouk Hogendijk, voetbalster... die vandaag eh, met het Nederlands elftal een 5-0 nederlaag... tegen Duitsland moest incasseren. Maar eerst gaan we gezellig zingen. Nou, een paar weken geleden werden we nog zwaar vernederd... in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Een pijnlijke herinnering voor velen. Want de drieëes werden allerlaatste... Je zou denken dat we dan de hoop op zouden geven. Ja, maar uh, Laura Jansen, Waden, Gerard Joling en Gordon uh, met zijn Los Angeles The Voices... hebben al laten weten dat ze de eer van ons land volgend jaar willen gaan verdedigen. En is dat optimisme of is het trekken aan een dood paard? Dat gaan we vragen aan Songfestival-expert van de Telegraaf, Richard van der Kommert. Goedenacht. Goedendag jongen. Hoe komt het eigenlijk dat die artiesten nog zo enthousiast zijn... om mee te doen aan het Songfestival na het uh... debacle? Uh, ik denk dat, uh, dat artiesten kansen zien uh, in het Songfestival. Het Songfestival, nou, dat heb je ook gezien, hè? ook zelfs bij de 3J's. Uh, kan je namelijk uh, in één keer op de kaart zetten in Nederland. We hebben het bij de 3J's gezien, ook bij Sieneke. Uh, we weten allemaal wie, wie, wie Sineke is. Elke 3J's hebben veel meer bekendheid in Nederland dan een jaar geleden, dat hebben ze allemaal echt allemaal te danken aan het Eurovisie Songfestival. En dat vertegenwoordigt echt een hele belangrijke waarde. Maar is dat zo? Want als ik nu even aan Erik vraag, weet jij wat Sineke tegenwoordig doet? Nee, ja ik weet wel, iedereen, kijk, ja, je zegt iedereen weet wie, wie ze is, maar ik weet niet of dat in dit geval zo positief is. Waarom zou dat niet positief zijn? In, in het segment waar ze, waar ze zingt, heeft ze de afgelopen jaren een paar hits ook ge, uh, gescoord. Naar Ik ben van Liefje Salali. En dat is toch alleen maar een winst voor haar. En Gordon, die kent iedereen toch eigenlijk al? Die is ongeveer iedere dag op de televisie? Ja, maar Gordon heeft een nieuw project lopen, met zijn Engeltjes en wil daar de grenzen mee over. Nou, dan is het Songfestival is een uitgelezen mogelijkheid om die kans te grijpen. Vergeet niet, in Düsseldorf, hè, waar we het, uh, twee weken geleden met ze allen waren, zijn maar liefst 2700 uh, journalisten aanwezig, uh, van radio, televisieprogramma's, uh, uh, schrijvende pers. Die kun je allemaal jouw product laten zien en daarmee aandacht genereren buiten de landsgrenzen. Nou, als je dat goed aanpakt en je hebt die ambitie... en, dat, en, en uh, keer op keer wordt bewezen dat, dat je daarmee stappen kunt zetten... dan uh, biedt dat echt een uitgelezen kans voor artiesten. Daar geloof ik heilig in. There's no such thing as bad publicity in dit geval. Uh, de slechte publiciteit is helemaal zo slecht niet. Uh, en, en dat we in de 3J's kunnen als geen ander koketteren met wat ze laatste zijn geworden. Dat is dat juist in het Somfestivals heel wat waard. De Bede underdog, inderdaad. Ja, ja want ik kan me nog. weten weet het dan van, van jaren geleden dat we eigenlijk onbekendere artiesten sturen. En dat we toen ook dachten van nou, waarom sturen we niet een keer Marco Borsato of zo? Maar dan zeiden we altijd, ja, die zijn al zo bekend. En als ze dan verliezen en afgaan, dan, dan is het echt een afgang en dan is een. Is een Dreun in de carrière eigenlijk, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Ik vind dat, ik vind dat een uh, rare gedachte, want ik ken geen enkele artiest in Nederland... ...die van deelname aan het Songfestival wel slechter is geworden. Oké, okay. ja. nou laten we dan een paar van die kanshebbers dus even doornemen. Ik noem een Whalen, Gordon en zijn Los Angeles The Voices. Laura Jansen, om maar een paar te noemen. Welke van deze artiesten zou volgens jou de meeste kans maken? Uh, lastig te zeggen, alles hangt af van, uh, van, uh, van, van het lied dat er, dat er voor deze artiesten door zelf wordt geschreven. Dat moet van, uh, van, uh, van hoge kwaliteit zijn. Je ziet dat de kwaliteit van het Songfestival liedjes de laatste jaren ook een enorme vlucht heeft genomen. Als dat in orde is en daarnaast kun je een leuke act op het podium zetten, want de telefoons uh, zijn nog steeds een, een factor van belang in het Songfestival, dan, uh, dan kun je een eind komen. Maar als, als jij je persoonlijke voorkeur zou mogen uitspreken? Het maakt echt heel erg ik zei roer van Velsen. Ah, oh, ze. Oh, dat, zo <laughs> dat zou ik fantastisch vinden, ja, dan heb je heel Europa, heel Europa ligt waarschijnlijk aan zijn voeten, het is een enthousiaste kerel, het is een echte muzikant, hij, uh, hij, kan, hij kan een show brengen als geen ander, dat zou mijn wens zijn. Ja. Dat gaat maar, ongetwijfeld niet gebeuren, maar... Uh, maar waar, waarom niet dan? Waar, um, weet ik niet, omdat ik, daar, ik droom daar gewoon van, ik denk ja. van dit is, dit, dit is een artiest waar, waarmee je in Europa verschil kunt maken. Ja, maar we zijn natuurlijk eigenlijk ook afhankelijk van de tros hè, voor de Nederlandse inzending. Ja, de tros heeft het voor het zeggen. Het is, het is, het is, het is eigenlijk fantastisch dat, uh, dat er nu een, een hele groep van, van, van artiesten en ook van, van, van tekstschrijvers zijn. Want uh, Sharon de Nadel van Willem Temptation heeft gezegd, ik wil een lied schrijven. Erik van Tijn heeft er weer opgeworpen als uh, ik, wil, uh, ik wil een lied uh, voor schrijven. Nou, daar moeten ze dan nog artiesten bij gaan zoeken. Ehm... Um... Het is heel erg goed dat die discussie in de openbaarheid wordt, ge wordt ge gebracht. Mm -hmm. Want het dwingt de Tros toch ook wel een beetje om out of the box te gaan denken. Ja, want e en we hebben de afgelopen twee jaar, drie jaar misschien de Tros uh, zijn gang laten gaan. En overigens hebben we in nou al die jaren daarvoor altijd de NOS zijn gang laten gaan. Dat ging ook helemaal voor een meter. Uh, maar de, de Tros wil iets met het Songfestival en heeft ambitie. En als je die ambitie hebt... Uh, dan moet je op een gegeven moment denken van nou, als, als, als, als mijn uh, huidige aanpak niet werkt, dan moet ik voor een, een andere aanpak kiezen. Ik associeer het Songfestival inderdaad een beetje met tros. Uh, Sterren.nl, muziek, om het mij of zo te noemen. Moeten ze niet een keer dat gewoon dat ra ik. een rapper sturen of zo? Ja, dat, dat, dat nou sterker nog. Dat, uh... Ze hebben Ali B, die kent ook een hoop mensen. Ja, zeker, zeker. Een rapper is helemaal, uh, helemaal zo gek, of niet? Uh, maar, maar, maar is wel al veel gedaan op het Songfestival. Volgens mij hadden we uh, dit jaar iets van vijf landen een rapper uh, meegenomen. Waarvan een aantal landen uitstekend scoorden trouwens. Maar dat is, dat is, dat is, dat is zeker een mogelijkheid. Als dat een goed lied is, dan, uh, dan kom je daar echt mee. Ja, ik denk dat ik even een paar telefoontjes ga plegen ja. naar de uitzending zometeen. Ja, dat is. <laughs> heel goed. Dan kunnen we, uh, en, en breng het in de publiciteit, mochten mensen ja zeggen, want. Uh, dat dwingt de trots tot verder nadenken. Uiteindelijk beslist de trots en daar, hebben wij, daar zitten wij allemaal met z'n allen niet bij. Maar het is wel goed dat, dat deze discussie nu in de openbaarheid uh, wordt gevoerd. En niet alleen maar achter, uh, achter gesloten deuren. WNL Red Hat Song Festival. <lacht> ik zie de koppen al staan in de krant. Nou, ik weet niet of jullie ambities hebben, op dat gebied. Nou, Erik. Nou, wij zouden best een leuk duo zijn, denk ik. Nou, ik heb een beetje camera -vrees, denk ik. Oh, okay. uh, nou goed, genoeg om uh, nu al naar uit te kijken. Het duurt nog wel even, maar uh, kriebelt het bij jou alweer, Richard? Uh, het houdt nooit op met kriebelen, jongen. Okay. <laughs> nou, dan zou, zou ik zeggen, kriebel lekker verder. En uh, nou, succes alvast dan met het verstaan van het Eurovisie Songfestival van 2012. Hoi, hey, Kasper, Erik, dankjewel. Hoi. En wij hebben hier heel, heel andere muziek in de studio. Namelijk. Uh... Uh, Rupert Blackman. En uh, er is al alweer uh, op de Twitter gereageerd op deze muziek. Uh, Eline K. Die zag Rupert op 20 maart 2010 als straatmuzikant op de Dam in Amsterdam. Vond hem toen en nu ook goed. Dus uh, genoeg reden om weer verder van deze muziek te gaan genieten. Ja. Het volgende nummer dat ze gaan spelen heet Just Come Over Tonight. En mocht u nou ook iets kwijt willen... dat kan dus via Twitter op het redactie WNL of met de hashtag WNL. Dit is Rupert Blackman en zijn band Just Come Over Tonight. Is sinking I forget how to float and the fine love heart to show But you'd hold my hand I would Super Blackman, just come over tonight. Nederland tegen Duitsland blijft op het voetbalveld altijd een heftig potje rivaliteit. Het is dan ook altijd jammer om te verliezen, zoals uh, vrouwelijk Oranje vandaag deed met 5-0. Aan het telefoon hebben wij internationaal Anouk Hogendijk. Goedenacht Anouk. Goedenacht. Ja, 5-0 verliezen, dat, uh, dat moet toch wel pijn doen. Uh, ja, dat doet het zeker. Ik wil het eigenlijk nog wel vergeten, maar ja, ja, maar... ja, ja helaas. Was Duitsland nou zo goed of waren wij. Uh... Ja, Duitsland is gewoon echt heel erg goed. Die zijn in het vrouwenvoetbal wel oppermachtig. Uh, die zijn geloof ik. De afgelopen twee WK's hebben ze gewonnen en de afgelopen drie EK's. Dus in die zin is het geen schande? Het is geen schande, nee. Want ja, ze zijn kwalitatief gewoon echt heel erg sterk. Maar ja, 5-0 is misschien wel een beetje geflatteerd. Ja. ja, jullie speelden voor 11.000 toeschouwers. Ja, en het was live op tv. Daar ja, dromen sommige eredivisieclubs uh, in Nederland van. Hoe, hoe, hoe voelt dat om, om voor zoveel mensen of voor zoveel publiek te spelen en ook nog op tv? Ja, dat voelt gewoon goed. Je merkt gewoon daar dat het gewoon heel professioneel is en uh, de vrouwenvoetbal voor vol wordt aangezien. En ja, de sfeer was super. Dus ja, daar lag het niet aan. Ja, Nederland doet niet mee aan het WK voor vrouwen en, en moet zich richten op een kwalificatie voor het EK in 2013. Hoe staat ja. het met onze kansen? Uh, nou. We hebben wel een vrij grote kans. Ja, we zitten wel in de pool bij Engeland. Waar ik nu ook uh, voetbal natuurlijk ja. in het land. Um, dus dat zal wel pittig worden. Maar uh, ja, het is geen Duitsland, dus ja we maken wel een grote kans. Oké, okay. nou, je zegt net zelf je, je voetbalt in Engeland. Daar hebben, hebben ja. we je al een keer eerder over gebeld... Uh, over jouw overstap naar uh, de Bristol Academy. Hoe gaat het daar? Yes. Ja, het gaat erg goed. We hebben twee weken geleden de FA Cup finale gespeeld. Helaas verloren van Arsenal... Maar uh, ja, alleen de finale halen was wel super. En ja, in de competitie staan we een beetje in de middenmoot, maar we zitten nu op de helft. En sta jij in de basis? Uh, ja, ik heb tot nu toe alles gespeeld. Dus dat gaat lekker. <laughs> en voor ja. de mannen uh, is de Premier League een van de sterkste competities ter wereld? Hè? De, de, de, de, ja. de League in Engeland. Hoe is dat bij de vrouwen? Uh, ja, de Engelse competitie is ook wel erg sterk. De Zweedse competitie is ook goed. En de Duitse en de Amerikaanse. Maar de Engelse is ook wel een van de sterkste. Wat vind je nou eigenlijk leuker? Uh, uitkomen voor jouw Bristol Academy of uitkomen voor Nederland? Oh, dat is een moeilijke keuze. Ja, uitkomen voor je land, dat is toch wel iets speciaals. Als je in het oranje shirt staat bij het Volkslied, dat is wel het mooiste wat er is. Ja. Dus dan toch het Nederlands elftal, ja. Wanneer speelt het Nederlands elftal weer? Um, nou, we gaan in ieder geval in september starten met de kwalificatie voor het uh, EK. Mm -hmm. En daarvoor gaan we nog een oefening te land spelen, dus nog niet helemaal bekend. Okay. Wanneer ben je weer op de Nederlandse velden te bewonderen? Want we missen je een beetje. Oh, dat is goed om te horen. Okay. Um, nou, ik laat het je over weten als ik weer te zien ben. Goed, lijkt me goed plan. En dan kunnen we je weer even bellen voor een update. En, nou, en, en, en laten we die 5-0 gewoon maar snel vergeten, oké? Okay? Ja, ik ga snel praten. slapen en denken uh, denk er niet meer aan. Prima, nou, wel te rusten. En uh, su succes Anouk Hogendijk van het Nederlandse vrouwen elftal Voetbal. Dankjewel. Tot ziens, doei.